Vier uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Weggebruikers hadden vorige maand minder last van files, zegt de ANWB. De fileswaarte, dat is de lengte maal de duur van de files... was ruim 40 lager dan het gemiddelde van de afgelopen zes jaar. Vooral overdag waren er veel minder files. Het komt volgens de ANWB onder meer doordat het vaker goed weer was. Eerder zei Rijkswaterstaat al dat mensen minder in de files staan... doordat op veel plaatsen wegen zijn verbreed. Uit Syrië komen berichten over zware bombardementen op buitenwijken van Damascus. Net als gisteren en eergisteren is er geen internet en kan er ook bijna niet worden gebeld. Volgens opstandelingen wordt er nog steeds gevochten bij de luchthaven van Damascus. Syrische grondtroepen zouden proberen hen te verdrijven uit twee wijken van Damascus. Die wijken worden volgens de opstandelingen ook beschoten vanuit vliegtuigen. Crematoria in Twente waarschuwen om geen mobiele telefoons of flessen sterke drank in de kist van de overledenen te leggen. Het gebeurt volgens een woordvoerder van het crematorium in Almelo steeds vaker dat mobieltjes of flessen alcohol worden meegegeven om de uitvaart persoonlijker te maken. Het levert gevaarlijke situaties op. Flessen drank smelten en beschadigen de vloer van de oven. De accu's in de mobiele telefoons exploderen. Het boren voor de tunnels van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is officieel klaar na 2,5 jaar. Vannacht werd de gigantische boormachine Victoria uitgezet nadat het toekomstige station de Rokin was bereikt. In totaal werd een tunnel van ruim 6 kilometer geboord onder de Amsterdamse binnenstad. Het ging niet zonder problemen. Zo verzakten een aantal panden en moesten bewoners worden geëvacueerd. De verwachting is dat in 2017 de eerste metro rijdt. Het weer vanavond buien, in de kustprovincies kans op onweer en hagel en in het oosten kans op natte sneeuw. Morgen in het oosten bewolkt, in de rest van het land ook bewolkt, buien daar en af en toe zon. Het wordt dan een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie. Ah, file bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Voor de nog staat 3 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Woerden en de Meren 6. Komt door werkzaamheden die tot uh, maandagochtend vroeg duren. Ook 6 kilometer op de A13 richting Rotterdam... tussen Delft-Noord en Berkel en Roderijs. En er staat een kapotte auto bij Utrecht op de A27 richting Gorkum. Tussen het knopend Rijn-Zweerte en knopend Lunette 2 kilometer. De rechterrijstok is dicht.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 Help kinderen die schoon drinkwater op een verlanglijstje hebben. Geef op Giro 999. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazine van de Avro. Jan Mom. Welkom terug hier in Carré vanuit de Amstel-Foyer. Zodra ik daarna Linse over 100 jaar Hollywood. En de 80 seconden van Marnix-Emmanuel. Maar we beginnen met... De bus. Onderweg naar een optreden. Met vandaag... Deze week de... met... Precies, dat wou ik zeggen. Draak aan Op dit moment ja. is hij namelijk onderweg naar de Schouwburg-Orfuis in Apeldoorn... waar hij vanavond op de planken staat met de voorstelling Tramlijn Begeerte. Ik hoorde hem al. Goedemiddag, Draak Ja, hi. Goedemiddag. Z zit je zelf aan het stuur? Nee, nee, nee. Maria zit altijd aan het stuur. Ik ben altijd erbij rijden. Altijd? Want, want je houdt niet van rijden. Uh, nee, ik kan niet rijden. Ik heb oh. geen rijbewijs. Oh, dat is dat het. Is een, uh, uh, ik hou heel erg van rijden in mijn fantasie. En volgens mijn fantasie kan ik ook heel goed rijden. Maar? Alleen, ik, uh, ik heb geen rijbewijs. Maar waarom We heb je dan geen rijbewijs? Al... Weet je hoe dat zit? Ik ben ooit begonnen... Uh, uh, in de zomer rijlessen te nemen op mijn achttiende. Ja. Maar sinds mijn achttiende moet ik eigenlijk elke zomer filmen. Oh. En uh, uh, moest ik er toen al mee ophouden. Je hebt het te druk. En vervolgens heb ik een keertje uh, uh, uh, zo'n... Uh, zo Sportcursus, heb ik al gekocht, heb ik ook al helemaal betaald. Ja. Maar vervolgens moet ik hem ook nog doen. In vier dagen mag ik afrijden, maar ik heb het tot de dag van vandaag niet gedaan. Ik wens je daar veel sterkte bij om dat ooit nog eens voor elkaar te krijgen. Ondertussen ja. profiteer je natuurlijk van het feit dat je vriendin Maria Kraakman wel een rijbewijs heeft. Zij is niet alleen jouw vriendin, maar ook jouw tegenspeelster in de ja. voorstelling. Dus jullie zijn dan ook in die auto je ja, al aan het voorbereiden of niet? Uh, nou, dat deden we in het begin wel, Nu, uh, omdat wij altijd vrij vroeg al aanwezig zijn. Dus wij proberen altijd om vijf uur die stad binnen te komen waar we moeten zijn. Uh, doen we de teksten altijd op het toneel, terwijl we uh, de props aan het voorbereiden zijn. En hebben we het in de auto vaak over toekomstdromen en niet over de voorstelling die zometeen komt. Nou, helemaal niet over de voorstelling juist? Nee, nee, niet, niet veel. Weet je wat het bijvoorbeeld nu is? We gaan nu eerst langs iemand... Uh, want ik zit altijd op marktplaats te kijken in de steden waar ik, uh, uh, zeg maar waar ik speel, waar Anders. ik dan iets kan kopen wat ik leuk vind. Dus ja. dan gaan we gaan nu zo meteen eerst twee tafeltjes ophalen en dan <laughs> gaan we de schouder vinden. Wat een praktische man ben je toch? Ja. Ja, dat vind ik handig. Want je kan normaal denk je altijd: oh, dan moet ik helemaal een avond door en die kastjes ophalen. Maar ja, ik kijk altijd in welke steden ik speel. En dan kijk ik op Marktplaats. Wat er te koop is. Ja. Goede tip voor andere acteurs lijkt me. Ja, Jij ja. speelt Stanley Kowalski hè, in Trimlijn Begeerte. Ja. Een, een redelijk agressieve rol. Moet je ja. daar dan niet van tevoren een beetje voor, voor oppeppen? Of ben je van jezelf al redelijk agressief? Jawel, maar ik, ik neem altijd een uur de tijd om mezelf op te peppen. Oh. En uh, aan de andere kant geloof ik ook in het moment. En geloof ik ook dat je elkaar altijd ontmoet. Op het toneel. Dus alles wat je van tevoren verzint heeft weinig zin. En wat doe je ik dan in heb, dat uur van tevoren om jezelf op te peppen? Nou ja, dat, je, je, je hebt, je, in dat uur van tevoren neem je de concentratie. Dus dan probeer je in de concentratie te komen om die boog zo meteen aan te gaan spelen. En uh, dat is een, uh, bijna een sportersconcentratie. Voordat je, vroeger toen ik turnde, voordat ik de sprong maakte, ging ik me even concentreren en, concentreren en dan maakte ik de sprong. Nou, die concentratie maken we ook samen zo meteen op het toneel. Dat heet al spezen. Spezen. Ja, spezen, zo noemen acteurs. Dat, dat je, je de ruimte met ruimte opneemt. Ja. Nee, je neemt de ruimte op, je, je, klinkt, je, je luistert even naar de klankkast, hoe die, hoe die is, mm -hmm. het theater. Dus je gaat een paar stemoefeningen doen en dan uh, moet je erop vertrouwen dat je, dat je voldoende weet. Het podium op om tegen je vriendin, die Blanche, speelt te gaan tieren. Hoe is dat eigenlijk om, om zo, ja, toch zo agressief ook tegen je eigen vriendin te doen? Is dat juist moeilijker of makkelijker? Stanley Kowalski uh, bestaat op papier. En wij uh, nemen ons uh, werk altijd mee naar huis. Maar we nemen nooit onze mee naar huis. Dus dat zijn twee dingen die wij, uh, die wij heel goed weten te scheiden. Het is wel zo dat ik. Uh, uh, we kunnen niet meer. Uh, we kunnen ons niet erdoorheen doorheen liegen. Wij we weten meteen wanneer iets echt is en wanneer iets niet echt is. Dus uh, samenspelen is met iemand die je goed kent. Uh, als het eenmaal lukt, uh, uh, een stuk fijner. Heeft een voordeel dus. Ja, heeft voor mij een voordeel. Is dat ook waarom jullie... Jullie doen het vaker, hè? ook in andere producties, in films, et cetera. Ja, ja. Waarom jullie het graag doen, dat samenspelen? Nou, ik, ik vertrouw Maria heel erg. En ik, ik vertrouw haar tegenspel en ik, ik vertrouw haar huiswerk. En ik, uh, we kunnen er thuis ook nog over praten, puur over het werk. En dat maakt je sterk met z'n tweeën. Want je weet dat je eerst door een bepaalde lelijkheid heen moet... voordat je de schoonheid kan vinden... Uh, dat hele repetitieproces, dat is verschrikkelijk. Ik, ik, ik raad het iedereen aan om dat eens een keer in een relatie te doen. Want kijk, met, met film... Ik hoor gelachen op de achtergrond. Die... Nou ja, met film heb je zeg maar op die dag zelf komt die goede scène. Ja. Ik mag hem acht keer overdoen, maar die, die goede scène die moet die dag wel komen. En uh, met, uh, met theater is het gewoon de eerste... Drie, vier weken lelijkheid ten top. En dat je echt denkt, ik kan heel wat niet spelen. En je partner ook niet, voordat je eindelijk iets vindt. Dus dan, als je eenmaal iets gevonden hebt, dan is dat zo'n houvast... Uh, dat je daarop kan vertrouwen, dat, uh, dat, dat sterkt alleen maar. En het resultaat is dus te zien vanavond. Onder andere tremlijn Begeerte in schouwburg orfhuis in Apeldoorn. Volgende week onder meer in Den Haag en Doetinchem. En tot 15 ja. december in het hele land. Draak aan ja. dank en veel succes. Hey, doe daarna de groeten. Zal Yo. ik doen. Hoi. Ik denk dat de meeste luisteraars deze muziek kennen. Of ze hem ook herkennen, is natuurlijk een tweede. Maar iemand die in ieder geval weet wat voor muziek dit is, is uh, Dana Lins, onze filmresident. Dana, dit is. De openingsmuziek van Universal. Weet je wat er bij mij gebeurt als ik dit hoor? Nee. Ik krijg kippenvel. Echt? Terwijl ik dit toch minstens drie keer per week in de bioscoop uh, zie gebeuren. Zo'n monument starten. Nou ja, nee, ik weet niet. Want misschien denken andere mensen: oh nee, niet alweer zo'n <lacht> okay, Amerikaanse Hollywoodfilm. Maar, maar wat um, is dat? Dat kippenvel van ha, fijn weer een nieuwe film? Ha, fijn weer een nieuwe film. En het is een, het is een soort de grote belofte. En daarom vind ik het ook altijd zo mooi dat die films, en zeker die Hollywoodfilms... die beginnen ook met die grootse kleine voorfilmpjes die een soort olympische aspiraties hebben... en de goden dalen neer op aarde. En dan gaat het gebeuren. Eigenlijk hoef je daarna de film al niet meer te zien. Nou ja, nee, want ik ben ook elke keer weer benieuwd waar ik nu ermee naartoe word genomen. Universal Studios, de studio die 100 jaar geleden zich in Hollywood vestigde. Hè? Daarmee eigenlijk de basis voor dat hele filmsysteem. Het hele systeem. Hele systeem. Uh, jaarlijks ongeveer 11 miljard dollar wordt er nog steeds omgezet. Uh, Hollywood nog steeds net zo belangrijk? Nou ja, in die, in die 100 jaar nadat die eerste studio's zich daar uh, vestigden. Um, heeft Hollywood allerlei natuurlijk periodes doorgemaakt... maar elke keer zichzelf ook weer overnieuw heruitgevonden. Want hoe begon het honderd jaar geleden? Het begon prachtig. Het begon met een, met een stelletje soort outlaws en, en piraten. Want film werd bedacht tegelijkertijd in Europa... en aan de oostkust van Amerika door van die soort uitvinders. Thomas Edison, die ook de gloeilamp heeft uitgevonden... die bedacht ook allemaal dingen die uh, later dan film zouden worden. Maar dat was een goede zakenman. Dus die had allerlei patenten meteen opgezet op zijn uitvindingen. En ook al had hij dan het elektrische licht uitgevonden... voor film was in die begindagen heel veel licht nodig. Dus de filmmakers vertrokken naar de andere kant van het land... naar Californië, waar de lucht blauw was en de zon altijd scheen. Maar ook om die patenten van Thomas Edison te ontlopen. ze konden helemaal niet aan de Oostkust nieuwe dingen verzinnen... want dan moesten ze heel veel geld aan Thomas Edison betalen. Dus nog, nog, meer, uh, nog meer stoute mannen die, die gingen daarheen en ontdekten inderdaad dat daar onder die blauwe uh, hemel van alles mogelijk was. Echt, wat dat betreft, is de, de geschiedenis van Hollywood is net een western. Iedereen trekt door dat land heen om uh, de grens te verleggen... en bij de oceaan uit te komen. Omdat de zon daar langer scheen. Daarom omdat, zaten ze in Hollywood omdat, omdat en niet meer, in New York Omdat er meer licht was. Dus het zijn eigenlijk twee, twee mooie dingen die samenkomen. En tegelijkertijd vind ik ook, dat is, dat is ook de kern van die filmgeschiedenis. Dat je licht nodig hebt en dat je uh, mensen nodig hebt... die bereid zijn om... Uh, om te innoveren en nieuwe dingen te verzinnen. En zich dus ook niet zo al te braaf te houden aan de regels van het oude. En die aspecten kwamen daar samen. Die de, kwamen daar samen. Even een leuk uh, Nederlands uh, aspectje eraan. Er was uh, in de tijd ook een... Nederlandse sterren. En dat is ook een geweldig verhaal. En ik las ook dat het gelukkig uh, wellicht verfilmd gaat worden. Lou Talligan. Een, uh, een man, die uh, een, een zoon van een onecht kind. Of uh, van een onecht huwelijk of een relatie. <laughs> ja. een, van een militair. Um, hij uh, reisde door Europa. Was schildersmodel of beeldhouwmodel. Onder andere van Auguste Rodin. Zegt hij zelf. En dan kijken we naar die beelden. En dan denken we, misschien is het wel waar. Want hij had een imposant uiterlijk. Uh, circusartiest. Timmerman van alles en nog wat ging naar Parijs. Ging aan het theater. Kreeg een verhouding met de 37 jaar oudere actrice Sarah Bernard. Die hem meenam toen ze op tournee ging in Hollywood. Daar legde hij het weer met andere dames aan. Zijn autobiografie heet ook Women Have Been Kind. Dus dat zegt al genoeg. En die werd op een gegeven moment als ster van die stille film. Zo rond de rond 1915, film hebben ja. Ja, we werd, uh, werd die ontdekt. En speelde een aantal uh, grote, grote rollen. Het was eigenlijk een beetje een soort voorloper van Rudolf Valentino. No. De term Magini Idol, dus uh, middagfilm-idool, werd voor hem uh, uitgevonden. En zoals het dan gaat, uh, dus de stille film die, uh, die veranderde en die ging over in de geluidsfilm. En dan zo'n man met zo'n zwaar het Nederlands accent, die kon, het daar niet, uh, die kon het daar niet redden. Hij is treurig aan zijn eind gekomen. Hè? Zeer op zijn badkamervloer... omgeven door krantenknipsels... met alleen maar positieve recensies... had hij zichzelf met een gouden schaar... in de borst gestoken... Zo. en overleed enkele dagen later aan de dat, verwondingen. Dat is, dat is materiaal dat, voor meerdere nee, films. Maar, wat, ja, dus in die zin... En, maar dat is, ook, dat is ook Hollywood. Dus je hebt, je hebt die films... maar je hebt tegelijkertijd... het is ook zelf een mythe. Huh? Dus het is, ook, het is zelf ook een goed verhaal. En elke film die daar gemaakt is... en elke grote film en elke grote filmmaker... die daar heeft gewerkt... die dat draagt ook weer zo'n verhaal in zich. En ik denk dat dat ook de aantrekkingskracht is. En marketing was natuurlijk reuze belangrijk... want al die, al die films uh, moesten verkocht worden. We hebben een, een voorbeeld van hoe dat gebeurde. John Travolta, Olivia Newton John, Greece. The Broadway smash that made theatrical history by becoming one of the longest running musical comedies of all time breaks loose on the motion picture screen. John Travolta, the sensational star of Saturday Night Fever, ignites the screen. And he does it all with Olivia Newton John in her motion picture debut in Greece. Ja, nog niet zo heel lang geleden. De jaren zeventig hebben we het hier over. Nee, ja, maar dat is een periode waarin Hollywood zich eigenlijk weer heruitvond. Want Grease is natuurlijk een musical. Dat is een genre wat zo oud is als de geluidsfilm. Op het moment dat films geluid konden gaan maken... wilden ze ook alles laten horen wat mogelijk was. Dus zang en, en muziek en de hele orkestbak. En in de jaren zeventig... Had Hollywood erg te, te duchten onder eigenlijk een in enigszins ingeslapen sfeer. Maar ook opkomst van televisie, opkomst van home entertainment met de eerste videobanden. Dus er moet dan iets tegenovergesteld worden, eigenlijk wat je nu weer ziet met 3D. Dus dat waren weer uh, spektakelfilms en films die je alleen in de bioscoop goed kon genieten. En dan heb je John Travolta en Olivia Newton-John en zo'n Ouderwets genre, Boy Meets Girl, want heel veel meer is het niet. Dat sloeg weer ontzettend het, aan. Het was retro, want het ging natuurlijk ook terug op de jaren 50, maar dan toch iets meer met de swing van de jaren 70 en iets meer edgy. En dat, uh, nou ja, de rest is geschiedenis. Ja. En veel controverse altijd als het over Hollywood ging. Hè? Ik bedoel, in de beginjaren uh, natuurlijk ook veel uh, ja, puriteinse zaken. Hè? Wat, wat mocht wel en wat. wat Ik kon... heb net een heel mooi woord gehoord: drekpoëet. Ja. Volgens mij is iedereen die zich in die, in die filmgeschiedenis is verdiept ook een beetje in een drekpoëet. Want het gaat natuurlijk over kunst, het gaat over die, die machine... bijna de fabriek waarin marketing en genres heel belangrijk zijn. Maar het gaat ook om de sensatie dat je mensen op een, op een wit doek ziet... die net zo leven als jij of een beetje zo leven zoals jij zou willen leven. En daar werden ook allerlei uh, offscreen personas omheen gecreëerd door de, uh, door de studio's. En, Offscreen dus personas. dat ze buiten het buiten de film eigenlijk ook nog een soort leven hadden. Via, mm. via roddelbladen en, en, ja. en noem maar op. Maar tegelijkertijd werd, uh, en dan, dan is alles waar... Sex and drugs and rock'n'roll. Dus natuurlijk al vanaf het begin in, in de filmgeschiedenis... Waren, gingen mensen zich ook te buiten aan parties. Niet anders uh, dan nu. Maar film was in die begindagen omdat het zo snel, zo groot was. Want het was een massamedium. En dat is voor ons misschien nu soms heel moeilijk voor te stellen. Maar het was eindeloos dupliceerbaar. Dus je had één filmpje, maar dat kon je in principe duizend keer kopiëren... Ja. en overal ter wereld laten zien. En dat, dat joeg nogal wat zedenprekers en andere... Uh, Die Puritijnse vonden dat allerlei dingen niet konden. Schrik aan. Dus seks was natuurlijk altijd een heel, heel groot probleem. Dus er kwam al heel snel kwam er een censuursysteem... of een soort zelfcensuursysteem... waarin Hollywood heel erg schijnheilig omging. Zelfs seks binnen het huwelijk mocht niet. Dus mannen en vrouwen in films vanaf de jaren 30... Die, waren? die lagen in een apart bed. Ook als ze getrouwd waren? Ook als ze getrouwd waren. Want dat was een van de, van de regels van dat zelfcensuur-systeem dat mannen en vrouwen gewoon niet bij elkaar in bed lagen. Dus filmmakers gingen dan vervolgens allemaal slimme dingen verzinnen... om ons toch wel heel goed te laten snappen. Want we hebben allemaal een beetje een dubbelzinnige geest... van nou, misschien liggen ze wel niet bij elkaar in bed... maar, maar als er toevallig een sok <laughs> bij iemand anders op de bedrand... Licht, dan, hebben, dan snappen we misschien wel dat er toch een of andere interactie. Heeft, uh, Want dat is weer het mooie van film natuurlijk dat je je kan alles laten zien. Precies, uh, je hoeft het niet eens expliciet te maken om toch te laten blijken wat er aan de hand is. Ik meld even dat in filmmuseum I een speciaal programma met 25 films van Universal uh, Studios. Maar ja, het ook, is eigenlijk het is ook van andere studios. Het is een beetje een soort dwarsdoorsnede van het beste wat uh, Hollywood te zien heeft. Dus er zijn heel veel grote titels zitten er... In Grease wat we net hoorden, maar ook Jaws, maar ook bijvoorbeeld de Big Lebowski wat meer een film is van. Outsiders, de broeders Koon die het in Hollywood zijn, gaan we maken. Maar we op de achtergrond het geluid van Jaws, trouwens. Kijk. Iedereen herkent Ook dat. Ook weer kippenvel. Wanneer zien we hem? Dat duurde heel erg lang. Allemaal te zien in het filmmuseum Hier in Amsterdam natuurlijk. Aan het ei. I aan het ei. Daan Alinsen. Ik ga gewoon naar Vertigo, 70 millimeter. Oké, okay, Daan Alinsen. En wij gaan luisteren naar muziek van Broer Springsteen. I was raised out of steel steelhead swamps of Jersey, some misty years ago. Through the mud and the beer, and the blood and the cheers, I've seen champions come and go. So if you got the guts, Mister, if you got the balls, you think it's your time then. Step to the line and bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking ball. Come on and take your best shot. Let we'll me see what you got. Bring on your wrecking ball. I'm a home's here in these middle lands where mosquitoes grow big eggs. Eh? Here where the blood is spilled the arena's filled and giants play the games so raise up your glasses let me hear your voices come Cause tonight all the dead are here is Ragball, Bruce Springsteen. Volgend jaar komt hij weer naar Nederland. De Goffert in Nijmegen. Een Sinterklaas-tip. De Sinterklaas-dvd-box-tip van de scenarioschrijver van de tv-serie Overspel, Frank Ketelaar. Nou, dat is misschien een klein beetje verrassend. Want het is namelijk een hele oude film die ik toch weer in de warme belangstelling zou willen aanbevelen. De scenariste is namelijk een tijdje geleden overleden, een paar maanden geleden. Nora Ephron heette ze. En die heeft de klassieker op haar naam staan When Harry Met Sally. Veel mensen hebben hem gezien, maar er zijn volgens mij toch ook... een aantal mensen in een jonge generatie die hem nog niet gezien hebben. Maar als je van uh, romantische comedies houdt, dan is dit de oer-romantische comedie. Het is echt een meesterwerk. Bijna uh, elke zin is geestig. Uh, alle grappen zijn raak. Het is geestig en het is ontroerend. en uh, Ik kan ook wel verklappen, ze krijgen elkaar ook nog aan het eind. Het speelt in herfstachtig New York. Het is een, een film die je ook overal gewoon nog kunt krijgen, krijgen. En die iedereen echt gezien moet hebben. Dus ik zou willen aanbevelen, doe gewoon When Harry met Sally. Hij stond al vanaf zijn tiende op de planken in musicals als Koning Arthur en Alleen op de Wereld. Na de middelbare school sloeg hij zijn muzikale, talent, sloeg zijn muzikale talent aan bij het conservatorium. Werd hij toegelaten tot de popafdeling Codaarts, waar hij gitaar, piano en zang studeert. En zangeres Mathilde Santing beveelt hem aan. Manix Emmanuel is een geval apart. Ik geef les aan hele jonge zangers en zangeresjes, maar ook aan masterstudenten. Mensen die eigenlijk al klaar zijn met het conservatorium. En Manix is natuurlijk pas 17, maar die reken ik. Toch tot mijn masterstudenten, toen ik Marnix voor het eerst hoorde zingen... in Paradiso was ik meteen helemaal onder de indruk. Niet alleen van de schoonheid van zijn stem, maar ook hoe muzikaal hij zingt. En ik heb hem eigenlijk gesproken leren kennen en we hebben het over stemproblemen. Hoe voorkom je schade? Want leren zingen, dat hoef je Marnix absoluut niet. De 80 seconden van Marnix Emanuel. I'm on a trap bill and I know it Slaving all my hours away Picking up my last day wages Button on courageous Packing all my songs together But I can do better Now I'm never leaving my hometown for good Now I'm never gonna go against the things I shoot Now, or never is it that I breathe. When I look at the TV, there's a whole wide world out there that I'm going to explore. And I want more, and I want more, and I want more, and I want more. Taking my first birdie flight alone. Alone. Taking my first birdie flight alone. Ach, dat doet toch altijd pijn als die vreselijke eindtune door prachtige muziek. Applaus voor Marnix. Emmanuel, als we die er doorheen draaien, keihard die 80 seconden. Maar wel weer een manier om natuurlijk kennis te maken met uh, nieuwe muzikanten in dit geval. Maar niks, uh, jij speelde uh, nummer Now or Never. Gaat over? Nou, het gaat over eigenlijk dat ik. Um... Ja, dat ik eigenlijk op het ja, platteland platte woon en niemand om me heen en helemaal niks te doen is in de stad eigenlijk. En dat ik muziek kan maken en een grote wereld wil ontdekken. Maar er zit toch ook achter dat, denk ik, dat, dat je toch ook dan je familie moet gaan verlaten als je dat grote wilt. En dat je alles achter je moet laten wat je kent. Ja, want je, je woont zelf niet op het platteland, hè? Vooral het nee, nee, ik nee. woon in Hartje Amsterdam. Hartje Amsterdam. Je, je componeert je eigen muziek en je schrijft je eigen teksten... Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ik, ik componeer mijn eigen muziek. Dus uh, de, de melodie en, uh, en, uh, en uh, gewoon de muziek allemaal. En uh, ik neem die ook bijna allemaal zelf op ook. En, uh, maar de teksten, ik schrijf samen met mijn moeder. Ik ben hartstikke dyslectisch, ik. Maar ik, uh, ik, heb wel dan, ik zeg wel zo van... Oké, okay, ik wil het hierover hebben. En ik wil dat het daar naartoe gaat. En ik wil dat dit in dit nummer voorkomt. En hoe kunnen we je dat mooi aan. Zeg maar. Ja, precies. Ja. En ik zeg ook zo van... Nou, ik heb wel een klein stukje dat ik heel mooi vind. Even, want Mathilde Santink praat met jou... Hoorde ik over stemproblemen? Is, uh, wat nee, dan? nee, nee. Het gaat goed met mij, hoor. Gaat ah, goed, nee, ja? Ja? Nee. Maar ja, ik, ik heb dus wel heel veel... Uh, ik had wel heel veel gezongen ook toen bij die musical En toen moest ik ja, heel veel zingen steeds. Iedere, ieder weekend. En dan... Je moest gewoon Soms je je twee shows op een dag, weet je dan, dan ja, dat was gewoon een beetje killing voor zo'n klein jongetje dat helemaal niet weet hoe het moet gebruiken en zo. En ja, ook met optredens. Als ik dan, ik zat ook in een grote jazz big band en dan, als ik dan steeds moet zingen, weet je wel, en dan vaak dan. Als ja, als klein jongetje in een jazzbig band. Ja, nee, ik zat in een jazz big band voor uh, rhythm en uh, en uh, ook piano en maar ik. Uh, ik mocht dan ook soms vaak zingen in een oh, okay. Big Band. Omdat, ja, het, wa het was even allemaal. te veel allemaal. Nee, precies. Maar, maar. het Zij ze, ze, ze geeft me tips hoe ik het gewoon kan beschermen als het gewoon te veel wordt allemaal. Weet je wel. Gisteren ook de hele dag in de studio opgenomen. Ja, want je en dan moet je toch? Met, uh, moet, je, moet je het kunnen doen, weet met, je. Wel. Met albums? Ja, ik ben, uh, ben uh, vol met albums bezig. Ja, niet ja, ik, niet uh, eens één, meteen twee. Hoezo? Ja, met twee. De derde begint ook al, uh, <laughs> begint ook al nummers op te staan. Nee, maar ik. Uh, ja, Ik ben nu gewoon echt iets uh, moois aan het maken wat ik, uh, aan, aan, van mezelf... wat ik aan de mensen wil laten zien. Zeg even wanneer je eerst album uitkomt. Ja, dat, dat weet ik nog oh, niet, dat maar dat, niet. Dat, dat wordt hard aan gewerkt. En, uh, Gaan we hier melden, als het zover is. Marnix ja, en precies. Manuel, dank en, en succes met het maken van al die albums. Aan de telefoon onze tv-pendant Cornald Maas. Goedemiddag Cornald. Wat is er vanavond te zien op Nederland 2, even over half elf in Opium? Met uh, heel veel naar iemand die heel veel albums maakt al, namelijk Ramse Shafi, die is precies uh, drie jaar dood. En er is een wedstrijd uitgeschreven voor, uh, de, weet je al, die van Noord-Zuidlijn heb je in Amsterdam, daar is het ja. metrostation station Daar wordt een kunstwerk blijvend ondergebracht straks. Allerlei kunstenaars hebben daar ontwerpen voor ingediend. En een jury maakt naast bij ons bekend welke drie ontwerpen uiteindelijk het meest kans maken, want dan kan het publiek op gaan stemmen de komende maanden. Oké, okay, er en zijn drie finalisten en uit die drie komt ja. dan de winnaar? Precies. En die drie okay. juryleden zijn er alle drie. Althans Jacques Leuters, de grote cabaretkenner, en verder Jeroen die en het List. En heel veel Shafi-fragmenten laten we zien. En wat echt wel bijzonder is, Maarten Heijmans schreef er ook op. dus is een jonge acteur, die straks de hoofdrol zal spelen in de dramaserie die de avond gaat uitzenden... over de jonge jaren van Ramses Chappie. En dat doet hij uh, fenomenaal. Oké. Okay. En Philip is begrijp ik? Ja. ja die, die gaat praten over mamaporno, onder andere. weet oh. jij wat het is. Ik, nou, ik kan me er van alles bij voorstellen. En Philip ook, ja, begrijp daar, ik. Daar ga je natuurlijk vanavond heel laatst over nadenken. Aan ik Aan op de Aanvog. Aan ja, dat ja. U, Cornel, had ik denk altijd overal over na... nadat ik jou weer met je programma op tv okay. gezien heb. Even over half elf. Nederland 2. Veel succes en plezier vanavond. Zo direct. NOS Langs de Lijn Sportforum. Hendry Schut. Dit was Opium. Dank voor het luisteren. Ja, goedemiddag. Wij hebben het zo meteen over het schaatsen van vandaag. De wereldbekerwedstrijden in Astana... waar het behoorlijk niet goed ging met de Nederlanders op de 1500 meter. Het gaat ook over de Champions Trophy hockey van afgelopen nacht. En natuurlijk, het is zaterdagmiddag dus het sportforum met vandaag naast vaste gast Tom Boot, voetbalcommentator Arno Vermeulen... en ook Joop Alberda, die we van heel veel dingen kennen... onder andere als gouden volleybalcoach. Nu eerst het Journaal met Martijn van Beek. Radio 1, het NOS Journaal. Onderwijsbond AOB wil dat er scherper toezicht komt op de onderwijsfinanciering. Dat zegt de bond naar aanleiding van een rapport over de ondergang van de scholenkoepel Amarantis. In dat conceptrapport staat dat bestuurders bij Amarantis zich schuldig maakten aan zelfverrijking. We willen heus niet dat ieder bonnetje door een ambtenaar moet worden getekend, maar we willen meer controle vooraf, zegt de bond. Crematoria in tenten waarschuwen om geen mobiele telefoons of flessen sterke drank in de kist van de overledene te leggen. Het gebeurt volgens een woordvoerder steeds vaker dat mobieltjes en flessen alcohol worden meegegeven om de uitvaart persoonlijker te maken. Dat levert gevaarlijke situaties op: flessen drank smelten en beschadigen de vloer van de oven, en de accu's in mobiele telefoons exploderen. En FC Barcelona gaat proberen mensen van het roken af te helpen. Samen met de Europese Commissie heeft de Spaanse voetbalclub... een anti-rookcampagne gelanceerd met een programma via internet... en een smartphone-app. Rokers krijgen tips en aanmoedigingen van spelers als Pujol, Iniesta en Xavi. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. In het zuidoosten is het zo goed als droog, maar elders trekken er geregeld buien over het land, soms ook met natte sneeuw. En ook vannacht zijn er nog buien, aan zee de meest actieve met soms hagel en onweer. Landinwaarts blijft de kans op natte sneeuw bestaan. Het koelt af naar zo'n 1 tot 3 graden bij een aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Boven land staat er een zwakke wind. En morgen schijnt de zon geregeld en dan is, neemt de buienkans flink af. Op de meeste plaatsen landinwaarts verloopt de dag droog. Alleen aan zee valt er soms een bui. En de wind trekt daar ook flink aan. Komt uit noordwestelijke richting en is vrij krachtig tot krachtig. Windkracht 5 tot 6. Landinwaarts staat er een meest matige wind. Na zondag keert de wisselvalligheid weer terug. Met op maandag, zoals het er nu naar uitziet, eerst buien met natte sneeuw. Later gevolgd door regen. Dinsdag regent het soms, de rest van de week is er elke dag wel kans op wat winterse neerslag. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Henry Schut. Goedemiddag, wij openen zometeen het sportforum, want het is zaterdagmiddag met naast de vaste gast Tom Boot, voetbalcommentator Arno Vermeulen en Joop Alberda, die we van van alles kennen. Misschien vooral als de gouden volleybalcoach en de chef de mission natuurlijk van de Olympische Spelen in 2000. En vanaf vandaag ook in een nieuwe functie, en daar gaat hij zometeen van alles over vertellen. Het gaat straks onder meer over de aanpak van de dopingproblematiek in het sportforum, over gokken op basketbal de voetbalrechten van de eredivisie en over het bestaansrecht van de Europa League. Dat allemaal straks. Het gaat eerst over schaatsen... en daarvoor is aangeschoven Sebastiaan Timmermans. Sebast, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, er wordt geschaatst in Astana om wereldbekerpunten... op de ploegenachtervolging vandaag bij de mannen... op de langste afstanden uh, bij de mannen en de vrouwen dit weekend. Vandaag was dat bij de vrouwen de 5 kilometer... en bij de mannen ook nog de 1500 meter. Je hebt het allemaal bekeken. Um, laten we beginnen met de afstand waarop Nederland eerder metaal won. Want er was er maar één, hè? Dat was er maar één. Dat is wel weer even wennen na de ja. afgelopen weken... toen het uh, bijna schering in inslag was dat er een uh, Nederlander won... of een, op zijn minst op het podium stond. Maar nu alleen bij de ploegenachtervolging bij de mannen, inderdaad. En dat was vandaag met Jorrit Bergsma... in plaats van Sven Kramer, met Koen Verweij en met Jan Blokhuizen. Ze wonnen ook, want die, dat eerste trio won de vorige Wereldbekerwedstrijd ook... en met Sven Kramer er toen bij. Was dit net zo'n geoliede machine als die andere... Nee, het was uh, een minder geoliede machine. Is natuurlijk ook niet zo gek als Sven Kramer wegvalt. Dat ja. is uh, toch de locomotief, om het zo maar even te noemen, van, uh, van de trein. Of hij nou 100% is of net iets daaronder, 90%. En dat zag je wel uh, bijvoorbeeld bij de start... waar uh, er toch even moesten worden ingehouden. Jorrit Bergsma, marathonrijder, is niet gewend om zo, uh, zo veel te starten. Uiteindelijk wint Nederland wel. Uh, gaan ze onder de tijd door van Korea... Maar het was maar met 22 honderdste van een seconde verschil. Dat was dus aan de kleine kant. Sterker nog, het verschil was eigenlijk gewoon te klein. Ja, eigenlijk wel. Want dan, uh, ja, dan zit zo dicht bij elkaar, dan uh, hoeft er maar één foutje extra in te zitten. En dan, uh, dan zit je er net naast. Dus uh, ja, dat verschil is uh, wel wat te zuinig inderdaad. Was het voor jou ook wennen? Want je komt nu in een gezelschap terecht... Uh, waarin je niet gewend bent te rijden. Nee, de eerste keer dat ik een team zouden rijden... Uh, ja, ook de eerste keer dat ik met Koen en uh, met Jan rijd. Uh, ja, normaal gesproken rijd ik al tegen ze. Maar uh, ja, met ze is toch heel wat anders. En, uh, dus ja, dat was uh, ja, wel een afwachten wat ik daarvan moest verwachten en uh, hoe dat ging. Uh, maar achteraf ging het wel, uh, ja, wel goed. Waar zit de moeilijkheid in in de start bij jou, denk ik? Ja, op zich ging de start vandaag wel goed, maar uh, de eerste bocht die, die kwam ik niet goed in. En daar uh, daar verloor ik even de aansluiting met Jan. En dan, uh, ja, Daar rij ik er wel weer naartoe, maar uh, ja, misschien is het de grootste uh, ja, de, de, de, ja, tempo op en neer, zeg maar. Dus erachter uh, ja, is het wel aardiger aardig uit de wind, maar dan uh, ja, de tempoversnelling als je van kop of komt en uh, er weer achter. Dus, uh, maar dat is voor iedereen zwaar natuurlijk, maar uh, ah, het ging nu wel goed uh, voor mijn voor. Al dus Jorrit Bergsma. Ja, je kan niet van hem verwachten dat hij meteen ook die natuurlijke leider is... die Sven Kramer is. Hè? Was het daardoor een beetje een zootje overdreven gezegd? Ja, nou, een, een zootje was het niet. De samenwerking verliep verder wel oké. Okay. Ik had de indruk dat die communicatie ook wel goed liep. Ze konden elkaar ook goed horen trouwens... want er zat geen, werkelijk waar geen kip meer de hele dag al niet. Maar tijdens de ploegenachtervolging was echt iedereen zo'n beetje de hal uit. Dat blijft toch een probleem, vooral in Astana. Ja. Uh, maar goed, terugkomende op die samenwerking... Nee, dat, dat liep allemaal wel goed. Alleen je ziet wel dat... kijk, als het net even wat minder loopt... dan is Kramer vaak wel zo'n rijder die gaat op kop zitten... die trekt anderhalf, twee ronden door... en dan is het verschil weer anderhalf seconde. En dat mis je gewoon. Ja. Uh, maar goed, in uiteindelijk het was Bergsma natuurlijk gewoon reserve. Hè? Want die drie die, die, ja, waar we het dan steeds over hebben... dat wordt waarschijnlijk het Olympisch trio. Dat, ja, dat wordt wel de basis... waarmee ze naar de Olympische Spelen gaan werken. En ze, de KNSB heeft zich al een beetje ingedikt... met allerlei aanwijsplaatsen... om te voorkomen dat er gebeurt uh, wat veel. Jaar geleden of drie jaar geleden gebeurde dat, uh, zeg maar, de basisploeg. dat twee van de drie uit de basisploeg zich ja. niet kwalificeren individueel. Ja. Dus normaal gesproken zullen Verwij, Blokhuizen en Kramer. degene zijn die het in uh, sortie zullen moeten gaan doen. Ja, dan gaan we naar de 1500 meter voor mannen. Dat is dit seizoen één grote verrassing, elke week weer, want het gaat alle kanten op. Shawnee Davis won nu. Uh, dat klinkt dan heel vertrouwd, maar die ja. was de vorige keer tiende... en de keer daarvoor er niet bij. Uh, Bucco tweede en de Paul Brotka derde. Er uh, is maar even over Davis. Uh, ja. Die was geblesseerd. Is hij helemaal fit en helemaal terug? Hij is nog niet helemaal fit, maar uh, fit genoeg om uh, weer terug te zijn... met een overwinning. Het is trouwens een achttiende overwinning in wereldbekerverband... op de 1500 meter. Hij staat nu gelijk met de Noor Sundral. Er is nog eentje en hij is zeg maar de 1500 meter koning wat die ranking betreft. Ja, en het was, het, hij reed gewoon een goede 1500 meter maar kwam niet in de buurt van het barrecord. Omstandigheden waren heel zwaar vandaag, hoge luchtdruk... en vooral op de 1500 meter zie je dan dat heel veel rijders... Uh, tegen de muur aanrijden zeg maar, in de laatste ronde... Hij deed dat heel goed. En heel veel anderen uh, ja, ver verloren heel veel in de laatste ronde. Ja, onder wie? Dus de Nederlanders. Want Maurice ja. Vriend won de eerste wereldbekerwedstrijd. De tweede werd gewonnen door Koen Verwij. Waar waren zij vandaag? Uh, Koen Verwij wordt twaalfde. Dat is drie posities beter dan Rens Rottevelde. De derde Nederlander in de A-groep. En Maurice Vriend komt niet verder dan de achtste positie. Uh, dus dat viel tegen. Dan nou, moet ik wel zeggen, ja, ver Verweij viel vooral tegen. Uh, Koen, uh, Maurice Vriend ja, doet natuurlijk nog maar net mee op ja. seniorenniveau. Uh, dus ja, dan kun je eigenlijk ook moeilijk verwachten dat hij elke week wint. Ja, goed, ik rijd mijn tweede wereldbeker uh, na mijn uh, droomdebut Dus eigenlijk de derde part bij de senioren internationaal. Wordt gewoon achtste wit op tien binnen een seconde van de winnaar. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk gewoon wat tevreden. Zo moet je er ook naar kijken, denk ik. Maar je kunt er ook naar kijken van, je begint met één, dan zes en nu acht. Je zit er ja. op de glijbaan. Ja, nou goed. Uh, ik denk, uh, zoals je hier ziet, is Bukko. Die is de enige die voor de tweede keer het podium staat. Voor de rest uh, wisselt het podium constant en... 1500 meter, ja, moet je gewoon een goede rijden, wil je hier op het podium rijden. En, uh, ja, Shawnee Davis doet het andersom en die wint hier. Maar goed, uh, ik denk dat dat uh, ongetwijfeld weer komt. Al dus vriendje, Alles kan dus op de 1500 meter, maakt het ook wel heel mooi. hè? Met weer een nieuwe naam op het podium, de Paul Brodka. Ja. Uh, hoezeer komt die uit het niets? Uh, nou, het is een jongen al van 28, dus hij doet al wat jaren bij. Hij is eigenlijk heel geleidelijk opgekomen. Als je kijkt naar zijn WK's de laatste jaren. Uh, twee seizoenen geleden, 19e, vorig jaar 9e op de WK-afstand op de 1500 meter. Hij werd uh, vijfde in Ereveen, zevende in Kolom. En nu staat hij er dus op. Je ziet wel meer van dat soort rijders nu opkomen. Er is nog een andere pol, alleen dan op de kortste afstand. Uh, Arthur Was op de 500 ja. meter. Uh, bij de Russen, Yuskov. Dus uh, ja, je merkt gewoon... Aan, Bart Swings uh, al uh, Bart week. natuurlijk, de, ja. de Belg. Je merkt uh, dat die Olympische Spelen er aankomen. En de, er komen meer rijders uh, die zich gaan mengen... in ieder geval in de subtop en ze nu dan ook in de absolute top... Ja, dat maakt het alleen maar hartstikke leuk. Ja, en dan was er nog de vijf kilometer bij de vrouwen. vrouwendaal, Martina Sablikova. Nu net wel, hè, waar ja. ze de afgelopen weken op de drie kilometer eh, de plaats moest afstaan aan de anderen. Um, was zij zo goed of waren de anderen wat minder? Uh, zij was uh, wederom eigenlijk heel erg op schema aan het rijden. En dit keer lukte het haar wel. Vorige week reed ze ook in de laatste rit. Toen had Perstijn al gereden, goede tijd neergezet en was het eigenlijk wachten uh, op het moment dat ze of haar onder die tijd zou duiken. Maar dat gebeurde niet, zelfs op de finish net niet. En nu uh, lukte het haar dus net wel, of eigenlijk net wel. Je zag het wel aankomen in de laatste ronde dat ze het ging redden. Uh, drie tiende, dat valt dan mee, op Perstein die tweede wordt. Maar uh, het zat er wel dik in. Uh, ja, ze heeft een sportieve revanche gehaald... Uh, dat ze de afgelopen twee weken niet won, maar ze reed ook niet... Dat je zegt van. Uh, goh, hier zagen we een 100% fit Sablikova. Ze was ook heel stuk na afloop. Dat viel ook wel echt op. Uh, Perstaan wordt dus tweede. Olga Graf. Nou ja, weer zo'n naam uit Rusland. Wordt derde. Uit een dik persoonlijk record. Uh, Dan Beckett. En Diana Valkenburg. Uh, wordt vier, uh, vijfde. Uh, 703 51 uh, Twee, drie kwart seconden achter, uh, achter de winnares Sablikova. Uh, deed het goed, verloor haar rit, want ze reed tegen die uh, Olga Graaf... maar uh, kan toch uh, terugkijken, Valkenburg dus, op een uh, goede race. Ik had eigenlijk wel een hele goede race. Het was iets rommelig, een beetje wisselend in de ronde tijden. Uh, ik zou een beetje rustig beginnen. Het was een beetje zoek in het begin. Maar het was, uh, ja, uiteindelijk het middenstuk was denk ik heel goed. Het einde, ja, jammer dat ik net niet genoeg over had om bij Graaf te blijven. Het lukte net niet als we balen. Maar het was gewoon een hele goede tijd en... Uh, ja, veel sneller dan ik ooit op een laaglandbaan was, dus daar ben ik heel blij mee. Nou, niet alleen op een laaglandbaan. Ja, volgens mij in Calgary wel beter gereden, of niet? Nou, wat was je persoonlijke record? Dat gaan we er nu bij pakken. Dat was volgens mij 7.04.10, Calgary. oh nou, <laughs> dat uh, is mooi dan, persoonlijk record. Niet gek hier pas aan. Nee, wat beter was je dus nog nooit? Nee. ja ah, en ik verbaas mezelf ook een beetje nu nog meer, maar... Uh, ja, goed. Ja, het was gewoon echt uh, een goede race. hij kan nog wat beter. Het is altijd nog wat te verbeteren. Hij moet gewoon nog iets beter worden. Maar weet je, ik zit nu gewoon heel dicht bij de winst ook. Dus 2,8 seconden. Hij is wel een heel eentje hoor. Maar ah, relatief dichtbij. Zo dichtbij heb ik nooit gezeten. Op de drie kom ik ook steeds dichterbij. Op de vijf ook. Dus ik denk dat we gewoon heel goed bezig zijn. Dianne Valkenburg was <lacht> nog een beetje hyper. Grappig, hè? Dat is ja. toch al opmerkelijk. Ja, dat schaatsers, weet je toch, opmerkelijk. Schaatsers, schaatsers weten altijd hun persoonlijke records. Ja. Uh, sterker nog, er zijn schaatsers bij als je aan hun vraagt uh, van... Joh, welke tijd reed jij uh, acht jaar geleden in Insel op dinsdagmiddag... en noem ook gelijk even de rondetijden erbij... dan noemen ze dat nog feilloos uit hun hoofd. Maar Diana ja. Valkenburg wist het niet. Ja. Nog heel even over de vrouw die tweede werd. Want je zei het bijna zo uh, ja, geruisloos in ja. een bijzinnetje. Claudia Pechstein. Nou is dat natuurlijk wel een topper al twintig jaar. Maar ik had het niet meer verwacht dat zij zo dicht bij de eerste plaats rijdt. Ja, vorige vorige week, week ook al. Ja, vorige week won ze. Uh, nu wordt ze tweede op de, op de vijf kilometer achter of net... Ja, zij is zo gedreven uh, na alles wat er gebeurd is met de bloedwaarde... waardoor ze ja. niet mocht rijden. Zij uh, beweert uh, dat dat dus uh, natuurlijk allemaal is. Nou, dat blijft een beetje een verhaal. Als het, heeft... het natuurlijk is, dan heeft ze dus nu weer schommelende bloedwaarde... op een natuurlijke wijze. Dan, dan, zou, ze ze dan nu, ja, zou ze dat dan nu nog steeds ja. moeten hebben. Uh, ze leeft op gespannen voet met uh, de Duitse media... maar is daardoor zo getergd dat ze uh, uh, ja, nog steeds dit soort dingen laat zien. Ze heeft Vancouver gemist door dat hele geval... Ja, Reken maar dat zij de komende na, ruime jaren. is het naar Sochi. echt alleen nog maar sterker gaat worden. Ze ja, is hard op weg in elk geval. Het ja. was een slechte dag dus voor Nederland. Mooi gebeten, want dan krijgen we de 10 kilometer. Ja, dus dat, dan verwachten we tegenwoordig altijd goud, zilver ja, en Ja, En de 1500 ja. meter vrouwen en de ploegen achtervolgen. Ook met mooie Nederlandse kansen. Ik zet in op medailles op alle afstanden. Oké. Okay. Dank je wel. Dat was uh, Sebastian Timmerman. Er is ook judo-nieuws vandaag. Judoka Linda Bolder heeft bij de Grand Slam in Tokio de titel veroverd... in de klasse tot 70 kilogram. Ze was in de finale met een golden score, de Japanse Tashimoto de baas... Bolder, die in september de winnaar was van een wereldbekerwedstrijd in Rome... was de enige Nederlandse deelnemer daar in Tokio. De bond had om financiële redenen namelijk niemand afgevaardigd... waarop zij zelf besloot om op eigen kosten naar Japan af te reizen. Met heel goed gevol gevolg dus. Shortrex trackse Mors heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Japan... haar tweede olympische nominatie behaald... Ze plaatste zich voor de finale van de 1000 meter, waarin ze vijfde werd. Daarmee voldeed ze aan de kwalificatie IJs. Dat was een plaats in de top 8 van de wereldbeker. Eerder veroverde Ter ook al een nominatie op de 1500 meter. De Nederlandse hockeyers zijn goed begonnen aan de Champions Trophy in Melbourne. Daar werd Pakistan met 3-1 verslagen. Het was nog niet het allerbeste niveau wat Oranje daar liet zien. Maar volgens Wouter Jolie moeten ze ook in het toernooi gaan groeien. Ja, dit was eigenlijk uh, ook een beetje ons plan. We uh, hadden voor de wedstrijd van proberen uh, niet onder de benedengrenzen zakken. Dus iedereen moet gewoon een voldoende halen. En ik denk dat dat uh, gelukt is. Het was, uh, ja, het was absoluut nog niet onze beste wedstrijd, want dat hoeft ook niet. Maar uh, het was denk ik wel gewoon een, een goede voldoende. Maar na de Olympische Spelen zijn de verwachtingen zo hoog hè, van ons? Ja, nou, dat, dat mag ook wel, want we hebben een fantastisch toernooi daar gespeeld. Maar uh, ja, het begint gewoon weer opnieuw. De Spelen zijn geweest, dat denk ik, uh, verleden tijd. En uh, ja, we zijn hier gewoon weer met een paar nieuwe jongens ook. Een paar hele belangrijke jongens zijn, ook, zijn er nu niet bij. Dus uh, weer een nieuwe start. Pakistan was in de eerste helft uh, best wel gedreven, best wel goed. Ja, ik vond het, nou het is sowieso een goede ploeg. Maar ze speelden absoluut goed, ze hielden het goed klein. Dat weet je dat Pakistan dat doet. Spelen uit de halfkoord en proberen ze te counteren. En dat uh, deden ze goed, maar ik denk dat ze langzaam aan die wedstrijd gewoon wel stuk speelden. En we hadden denk ik wel de meeste kans ook. En jullie, Marcel, ze kunnen niet verdedigen, ze geven allemaal corners weg en dan gaan er ook een paar in? Ja, nou, niet verdedigen. Of wij hebben hele handige spitsen die veel corners kunnen halen. Maar nee, het is mooi dat we drie corners maken, eigenlijk alle corners waren, of goals waren strafcorners. En dat is mooi, zonder mink. Twee jullie niet echt specialisten hebben, Herzberger is eigenlijk een halve specialist, jij met een slag. Maar ja, daar gaan we wat variant in. Ja, nou ja, dat is, dat is mooi. Als, als je geen wereldcorner bij je hebt, maar gewoon wel, wel goede corners, dan ga je ook andere corners spelen. En nou, dat ging goed vandaag. Uh, conclusie? Wat is, je, wat is nu het gevoel in de groep na deze eerste wedstrijd? Nou, ik denk gewoon een goed gevoel. Ja, wat jij net zei, we zeiden er nog niet. Dus we moeten absoluut goed in het toernooi. Maar voor de openingswedstrijd uh, helemaal goed. Ja, wat Nederland won. Nederland speelt morgenochtend vroeg om half zeven. Namelijk de tweede groepswedstrijd. En dat is tegen de titelhouder en het gastland Australië. Voetbalnieuws: dan de successen van Rafael Banites. En Boudewijn Zende blijven nog uit in Londen bij Chelsea. Na twee keer 0-0 te hebben gespeeld, was vandaag West Ham United zelfs met 3-1 te sterk voor Chelsea. De achterstand op koploper Manchester City is 7 punten. City speelt op dit moment tegen Everton. Langs de lijn Sportforum, meningen en analyses over sportactualiteiten. En in het sportforum hebben we plaatsgenomen vandaag Tom Boot, zoals altijd. Arno Vermeulen, commentator bij de NOS, onder meer en vooral van voetbal. En Joop Alberda. Uh, Joop, om met jou te beginnen. Goedemiddag, en er is ook een belangrijke reden voor. Ik weet nooit hoe ik je precies moet betitelen, want je hebt zoveel gedaan. Uh, maar het handige is, er is weer iets nieuws bijgekomen, dus laten we het daarover hebben. Wat ga je doen? Ik ga de Roeibond uh, helpen om het topsportsysteem te verbeteren. Uh, analyse van NOC en van Roeibond heeft opgeleverd dat daar... Niet het maximale uit is gehaald tijdens de Spelen en bij het vorige EK. Dan was tijdens Met... de Spelen één medaille geloof Eén medaille, ik? Eén medaille, brons. Brons voor de ja. vrouwenacht. En op weg naar het WK 2014 en de Olympische Spelen en verder... is er behoefte om eens uh, grondig door dat systeem heen te gaan... kijken hoe faciliteiten voor atleten verbeterd kunnen worden... hoe de coachgroep verbeterd kan worden... en hoe zeg maar, een meer resultaat en prestatiegericht systeem opgezet kan worden. Die behoefte, die snap ik... Zeker als je bedenkt dat ze veel meer willen dan ze gewonnen hebben. Waarom ga je daar dan maar drie maanden naartoe? Want de eerstvolgende Olympische Spelen zijn in 2016. Ja het, is, uh, ja, het is een combinatie van de vraag waar ik op ingegaan ben. Uh, om het, uh, de behoefte bij de bond om een technisch directeur als opvolger... van René Meinders, die daarna de speler naar een zelf-evaluatie mee is gestopt. Om per 1 maart een nieuwe uh, technisch directeur aan te stellen. Uh, daarvoor ben ik niet in de race... En ze hebben gevraagd in de tussenliggende periode moet dat proces wel op gang komen en moet je gewoon geen tijd verspillen op weg naar 2014 en 2016. Dus we kijken of we dat hele proces ook in een soort uh, snelkooppan kunnen krijgen. En daarvoor hebben we vanmiddag de eerste aanzet gegeven door met de coaches en de sporters te spreken. Want uiteindelijk hebben zij zelf de sleutel voor het succes in handen. Ja, oh, ja want als het drie maanden is, ik wil zeggen, dan mag je wel snel beginnen. Dan is er geen ja. dag te verspillen, maar dat heb je dus ook niet gedaan. Nee, we zijn al, al een hele tijd bezig. Dat heb je gedaan vanmiddag? We zijn uh, op de bosbaan bij elkaar geweest... met uh, de coaches, deel van de medische staf... en met alle sporters. Uh, daar heeft René Meinders plan uitgezet voor de komende maanden. Ik heb met coaches afspraken gemaakt... met een aantal sporters afspraken gemaakt. Ik heb met de geschiedenis van het roeien... al een aantal afspraken gemaakt, zoals met Nico Rinks... Uh, Henk Jan Zwolle, uh, Irene IJs komt er nog bij... en uh, Eggenkamp. Dus alle mensen die al langdurig in de roeisport zitten. Om dan te kijken hoe we snel mogelijk... weer gewoon op die drie facetten, de atleet, de coach... En het topsportsysteem gewoon stappen kunnen zetten op weg naar 2014. Als ik het zo hoor met al die afspraken, wordt het nog proppen in die drie maanden? Ja, maar dat is ook beter. Uh, omdat je anders altijd risico loopt dat je in een ambtelijk systeem terechtkomt. En dan lijkt het wel zorgvuldig, maar er gebeurt niet zoveel. De, en de energie gaat weg. En wat ik belangrijk vind, is dat die sporters het idee hebben... dat we razendsnel op weg gaan om samen met die coaches... gewoon een nieuw systeem neer te zetten. En dat, gaat wat, dat is het mandaat eigenlijk wat ik gekregen heb... dat we daar ook gewoon stappen in kunnen gaan maken. En is het dan zo, dat je, want jij bent daarvoor gevraagd... terwijl je volgens mij nog nooit iets met roeien van doen hebt gehad... Hè? behalve dan natuurlijk als NOC en NSF'er ja. en bij de, als chef de mission... omdat dat een Olympische sport is natuurlijk, roeien. Maar kan je er dan een systeem op leggen... dat je ook bij het volleybal hebt gehanteerd... of in zijn algemeenheid op de Nederlandse sport hebt gelegd? Nou, eigenlijk is het systeem het systeem van de wereldsport... Nederland is gewoon geen uitgangspunt voor mij daarin. Uh, het gaat om een aantal processen in de wereldsport. En dat gaat altijd over een goed programma... wat getoetst moet worden aan de eisen van de internationale wereld. Goede coaching, goede eventuele experts erbij. Uh, en dan, daarna kom je in dingen als... Heb je, de goede, heb, je de, heb je de beste boot? Uh, slaap je gewoon goed? Rij je wel een beetje? Goed trouwens? Heb je ja, de beste boot? Ja, bij, nou ja, ja als, je, als je die niet hebt, dan heb je toch wel een heel ja. groot probleem. Ja, want die hadden ze wel, toch? En toen weer niet. En toen, en toen wel? Weer wel en toen ja. weer niet. En toen de goede coach en toen weer niet. Dus dat, dat systeem heeft gewoon wat gerammeld. En dat mag met de investeringen die je daarvoor doet, dat kun je gewoon niet permitteren. Je moet na afloop van zo'n race of van zo'n cyclus moet je gewoon geen excuus hebben dan kun je in principe altijd leven met elk resultaat. Ja. Maar als het resultaat niet goed is... en er zit een lek in je boot, bij wijze van spreken... en je de, de sporters hebben het onderling niet goed genoeg... de faciliteiten zijn niet goed, de coaching uh, kan ook beter. Ja, als dat de analyse is, dan moet er gewoon heel veel gebeuren. Ja. Is het trouwens zo concreet als het voorbeeld dat we dan dus nu noemen... de, de beste boot, heb je bijvoorbeeld meteen al gezegd... nou, uh, die boot waar het toen over ging... en die toen toch niet kwam, en toen toch weer wel en toen toch weer niet... ik weet niet precies hoe het zit... Um, die boot heb je nodig... Nou, het is een proces wat bij, uh, bij het NOC en bij, door DSM in gang gezet wordt... om te kijken of je gewoon een stijvere boot kunt maken... of met andere composiet de boot lichter kunt maken... binnen de, ja. binnen de marges van de oh, ik bedoel Is dat ook een deel van het advies dat jij nu uitbrengt? Ik kan me vaag herinneren, maar correct me if I'm wrong... dat bijvoorbeeld richting de Spelen van 2000... Um, ook op een gegeven moment Leontien van Moorstel een bepaalde fiets wilde hebben... en dat jullie ervoor zijn gaan staan dat ze dus die fiets kreeg. Ja, die maar hebben we eerst de in de container gegooid... en toen hebben we het in een democratisch proces gegooid. Dat is ja. beter dan eerst erover te spreken en dan tot de conclusie komen... dat de snelste fiets ter wereld niet beschikbaar is voor onze beste renster. Dat is de rol die je dan ook speelt. Um, en ik denk dat gewoon goed materiaal is een van de uitgangspunten. Je kunt geen mensen op pad sturen met een... Uh, met een missie om de wereldtop te bestormen... en ze vervolgens uit te rusten met tweede-rangs materiaal. En stel, sterker nog, je moet eigenlijk kijken of je voorbij de wereldtop... ook nog een punt ziet waarvan je zegt van... nou, er zijn nieuwe ontwikkelingen. En waar die vandaan komen, maakt me niet zoveel uit. Dat is vaak ruimtevaart, krijgsmacht. Waar gewoon ontwikkelingen zijn die zeggen van... kunnen we die toepassen in de topsport? Nou, ik ga niet zo ver dat ik dat allemaal op detail kan doen. Maar ik kijk of ik kan zoeken naar een coachpool... die dat gewoon wil aansturen en die... Uh, gevoel heeft voor die vernieuwing die de sport nodig heeft. En atleten die be begrijpen dat het een helder systeem is... en wat er van hun verwacht wordt... en wat ze van de andere kant van de bond kunnen verwachten. Ja. De andere heren aan tafel, Tom Boot, om met jou te beginnen. Geloof jij in deze functie, deze drie nou, maanden functie... waarin je, je dingen wegzet? Ik geloof, ik geloof sowieso in Joop, maar ik verbaas <laughs> me over... dat het maar drie maanden is. Wat gebeurt er na die drie maanden? Want als het alleen aan de bond is en goede coaching en zo, is veel te weinig. Als er veel geld ingestopt wordt door het NOC-NSF... zal die ook een controlerende functie moeten hebben... en een corrigerende functie, denk ik. Nou, ik denk dat, dat, dat je daarin uh, ook gelijk hebt. Maar denk ik ook wel het, het nieuwe uh, of het unieke is... Dat, dat de Roeibond, bij monden van de voorzitter uh, uh, Erik Nier en het NOC gezamenlijk gezegd is, dit gaan we gezamenlijk aanpakken. Dus het NOC heeft dan door per definitie een wakend oog over dat hele proces... En dat is ook iets wat volstrekt legitiem is. Als je hoge ambities hebt met de ja. top 10, zijn daar investeringen bij. En dat kun je niet gewoon vervolgens overlaten aan. Nou, we hopen dat het maar goed gaat ja. in Rio. Of veel eerder, twee jaar, over twee jaar staat het WK in Nederland op. Maar kan met het dan zijn mee? dat je dan later nog een keer instapt voor weer een keer drie maanden? Of <laughs> nou, moment? dat vind ik niet... Ik zou dat nooit verstandig vinden. <laughs> ook mijn expertise is natuurlijk niet roeien. Mijn expertise nee. ligt veel meer op topsport, zeg maar, topsport breed. En uh, ik kan hun helpen om de eerste twee, drie stappen te maken... en het speelveld wat scherper af te bakenen. En dan moet de technische directeur die dan komt... en die we gaan zoeken bij die regels die we opstellen... om te zorgen dat die dat dan verder kan uitwerken. En die zal toch wel iets meer, uh, denk ik, dat het een preso zijn... als hij iets meer roeigevoel heeft dan wat ja, ik heb. Ja. Uh, Arno, het is niet helemaal een goede vergelijking... maar ik krijg een heel klein beetje het idee van Johan Cruijff, boven de partijen staand en dingen uitzetten. Nou, hij had, doet hij dat drie, niet drie maanden, maar eigenlijk altijd, zijn hele leven. Heb jij dat ook? Snap jij deze functie? Wil jij Joop vergelijken met uh, Johan Cruijff Nee, nee. Je begrijpt me toch? <laughs> die, die vergelijking gaat altijd mank natuurlijk. Ja. Uh, nee, ik begrijp wel wat hier gezegd wordt. Alleen, ik realiseer me nu plotseling, was het niet zo de afgelopen jaren... dat binnen NOC en NSF er oud-coaches over het algemeen... of coaches aangewezen waren die sportbonden in clusters onder zich hadden... en dat proces vanuit NOC en NSF ook begeleiden. Ja, klopt. Dus er is iemand ook geweest... die die roeibond in zijn portefeuille had. Maurits Hendricks uh, als chef de mission ja. die heeft ook de, de roeibond. Uh, en de interne evaluatie is geweest, denk ik... maar dat weet ik uh, niet precies, want die heb ik niet gedaan... dat Maurits zelf ook gezegd Ik heb het veel te druk met... en de winter- en de zomerspelen om dat ook er nog bij te doen. Dus in de toekomst gaat het Maurits zal... ook niet meer zo'n bond... in dat, zijn pakket opnemen? Dat, ver, dat verwacht ik niet Nee. nee. Nee, het lijkt me ook beter dan als ik dit hoort, toch? Ja. ja, maar wordt hij wel verantwoordelijk nu gesteld? Want dat is dan de consequentie natuurlijk. Nou, het zou zeggen, ik voel mij tot en met één maart verantwoordelijk. En of andere mensen zich ook verantwoordelijk nee, voelen, vind ik prima. Over de prestaties op de Olympische Spelen en daarvoor bedoel ik. Ja, nou ja, goed, het NOC heeft een afspraak met, uh, met de, gaat nu 4 december afspraken maken met de bonden hoe ze dat gaan uh, ondersteunen en in welke mate. En wat de tegenprestatie van, de verwachte tegenprestatie van de bond uh, moet zijn. En ik heb dat wel eens. Vergeleken, je kunt gewoon een prachtig rijtje maken. Uh, roeien, dat, kun je, dat zijn 14 uh, nummers, dat zijn 42 medailles. En er zul je toch wel drie uit kunnen halen, lijkt mij. Zoals je met zwemmen, daar zijn 102 medailles te verdelen. Dan hebben wij ja. met vier medailles natuurlijk niet uitzonderlijk hmm. goed als zwemnatie gedaan. Daar valt wel wat te verbeteren. Ja. Nou, daar waar ruimte voor verbetering is, moet je op inspringen, ja. anders dan... Blijft het zoals het was? Goed. Nee. Tot zover deze hele lange inleiding richting het begin van het sportforum. En reclame en nieuws dringen alweer. We doen nog even jullie moment van de week. En dan trappen we straks nationaal echt af. Uh, Arno, om met jou te beginnen. Jouw sportmoment ja, van ja. deze week. Het is heel vers van de pers. Je meldt het aan het begin van deze uitzending. Maar Chelsea heeft met 3-1 verloren van ja. West Ham United. Ik dacht van daar gaat hij. Uh, roepen ze in Engeland. Uh, de, de supporters. Die te dikke Spaanse kelner uh, Rafael Benitez. Hij is de negende coach in nog geen negen jaar. Abramovic. Uh, die heeft 87,5 miljoen betaald aan afkoopsommen... Ja. aan de Mourinho's van deze wereld. heeft een trainer weggestuurd die in negen maanden tijd... de, de uh, Champions League gewonnen had en de FA Cup. En hij heeft nu iemand binnengehaald die twee keer 0-0 speelt en 3-1 verliest. Ja. Dat is het voetbal. Ja. Uh, Ton, jouw moment van de week? Nou, We hebben vorige week over de Europa League uh, gepraat. En vooral de frisse tegenzin van de Nederlandse ploegen in die Europa League. Ja. Twente en PSV. Ja. En wat schetst me verbazing... Dat ze nu punten hebben verloren zondag, uh, PSV en Twente. Dus terwijl ze zich niet. zo goed voorbereid hadden. En ik denk dan eigenlijk maar niet praten, maar gewoon voetballen. Ja. Tot slot, Joop, kan je het in 40 seconden, jouw moment van de week? Ja, kan ik korter, want ik vind het eigenlijk het mooiste tegen dat geweld van al dat van al wat geld. Linda Bolder gaat op eigen gelegenheid naar ja. Tokio, interesseert zich niets of iemand haar steunt. Ik ga... Ik haal goud, goud. Punt. Ja, en niet zomaar een toernooi wint. Een Grand Slam toernooi inderdaad, op eigen kosten. Um, het gaat straks over al het sportnieuws van deze week. Maar dat doen we dus na het journaal van vijf uur en na de reclame. Graag tot zo. Actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Het grondgebied van Nederland is groter geworden. Hoe Nederland vergeefs poogde half Duitsland te annexeren. Op 19 plaatsen is onze grens met Duitsland iets naar het oosten verlegd. Yasser Arafat. En 125 jaar Theater Carré. Like OVT. Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.